Yes, we gaan lezen in Luca's 10, vers 38, vanaf vers 38. Het zegt ons als volgt: Ik wil jullie vragen voor wie het fysiek kunt, laatste keer opstaan. Daarna mogen jullie opstaan wanneer jullie willen. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem. In haar huis. Dus we hebben hier Martha, dat is één. Ten tweede hebben we, staat er hier, en zij had een zusje die Maria heette. Dus we hebben Martha, we hebben Maria, M&M. Die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen, was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heer, Trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha. Ik weet niet hoe hij het heeft gezegd, maar ik denk dat het ongeveer zoiets is als Martha, Martha. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42, slechts één ding is nodig: Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zou worden afgenomen. Vader God, laat uw in hier heersen vandaag, vader. Raak de harten aan, vader, dat het uw woorden zou zijn, vader. Dat uw heilige geest zal bewegen vandaag in onze harten. In de naam van Jezus. Geef drie mensen een high five en vraag ze, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen?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 Het verhaal hier is een heel interessant verhaal. Het is heel kort, maar het zegt ons heel veel. En we hebben hier te maken met twee zussen. De ene heet Marta en de andere heet Maria. Okay. Jullie kennen hun vast en zeker. Jullie kennen hun vast en zeker ook van andere verhalen. We zien ze voorbij komen in Johannes vooral. Zien we Marta en Maria, maar we zien ze ook gekoppeld met een broer, Lazarus. We zien hier Lazarus niet... Komen. We weten niet waarom, maar Lazarus komt hier niet naar voren. Maar het was, het was Martha, Maria, een uh, zussen. En er was nog een broer genaamd Lazarus. Lazarus is diegene die was gestorven en weer opgestaan was uit de dood. Hij was even gegaan en weer teruggekomen. En uh, we hebben deze groep familie hier. En ze wonen in Bethanië. En de Bijbel zegt ons hier um, dat Jezus naar een dorp ging. We weten dat het Betanië is, maar hier zegt het een dorp. Um, Jezus gaat naar een dorp en gaat dan in het huis van Martha. We weten dat het huis van Martha is. Misschien, ze zeggen, misschien was ze weduwe, misschien was het iets anders. Maar Martha, het was het huis van Martha, Maria was daar en Jezus komt eraan. Hoogstwaarschijnlijk was Jezus niet alleen. We weten dat hij liep altijd hij liep altijd met zijn twaalf discipelen. Dus Jezus komt aan met twaalf discipelen, misschien meer mensen. Jezus is heel populair. Overal waar hij gaat, gaan er mensen met hem mee. Maar we weten zeker, Jezus is er. Hoogstwaarschijnlijk, de twaalf discipelen natuurlijk zijn er. En misschien, misschien zijn er nog een paar enkele mensen erbij. En we hebben twee hoofdpersonen, Martha... En Maria. En het is een leuk verhaal, want je ziet twee verschillende soorten mensen. Je ziet, heel twee, je ziet twee heel verschillende soorten karakters. Twee verschillende soorten uh, mensen die verschillend omgaan met dezelfde situatie. We lezen dat Jezus hier is in het huis van Martha en Maria is daar. En allebei zijn in dezelfde omgeving. Ze zijn allebei in dezelfde ruimte. Ze zijn allebei daar in dezelfde plek, dezelfde ruimte, maar twee verschillende houdingen. Dezelfde plek, dezelfde ruimte, zoals sommigen in de kerk. Dezelfde plek, dezelfde ruimte, maar twee verschillende houdingen. De één, we weten van Martha. Marta was druk bezig. We, we, we komen erachter, Marta is druk bezig met dingen regelen. Misschien ging ze een lekkere sankotje maken. Of een lekkere pannenkoek of pastetje. Ik weet niet wat ze aan het doen was. Ze was druk bezig. En we zien Maria. Maria doet helemaal niks. Ze zit. Denken we. We denken dat ze niks doet. Maar we gaan zo meteen meer te weten komen. Marta is constant bezig. Maria zit aan de voeten van Jezus, zegt de Bijbel. Dus we hebben hier Martha die ziet Jezus nu als een gast. Zelfde ruimte, zelfde, ruimte zelfde vierkante meter. Martha ziet Jezus als een gast. Maria ziet Jezus als een leraar. Zelfde ruimte, zelfde vierkante meter. Martha Kijk naar Jezus en de discipelen en al mensen die er zijn. En ze, ze ziet hem als een gast. Maria ziet hem als een leraar. Waarom? Waarom zeg ik dit? Want Maria zat aan de voeten van Jezus. En dit betekende in die tijd, wanneer je dit voorbij ziet komen... We zien ook dat Paulus... Zat aan de voeten van Gamaliel, zegt het in handelingen. Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. Dit betekent dat je gaat zitten voor je leraar, je rabbi En je gaat luisteren en leren wat je rabbi, je leraar, te zeggen heeft. Maria aan de voeten van Jezus. En Martha is bezig. Dus Jezus is aan het spreken. Jezus is aan het praten. Maria is aan het luisteren. Het is geweldig om, om te kunnen luisteren naar wat Jezus aan het spreken is. Jezus aan het spreken. Maria zit aan de voeten van Jezus. En ze, ze, alle woorden die vloeien uit zijn mond, ze neemt het aan. Ze zit gewoon bij zijn voeten. En ik weet niet waar andere discipelen er omheen en wat dan ook. Ze zit daar en ze neemt het aan. Alle woorden van Jezus. Geweldige woorden. We weten altijd, de woorden van Jezus geven leven. Ze geven kracht. Ze, ze geven van alles. Ze geven bloei in ons leven. Ze geven groei in ons leven. En Maria is dat allemaal aan het absorberen. Een spons dat alles is aan het absorberen is. Martha was bezig met een andere spons. Martha was aan het afwassen. Martha was druk bezig. Ze was dingen aan het schrijven. Ze was dingen aan het doen. Ze was dingen aan het koken. En Martha kan niet focussen op wat Jezus allemaal aan het zeggen is. Waarom? Want Martha is bezig met allerlei andere zaken in dezelfde vierkante meter. Martha is zo, terwijl, terwijl Maria zoveel woorden van Jezus absorbeert, absorbeert Martha lawaai. Ze absorbeert de woorden van Jezus niet. Ze is niet gefocust op Jezus. Op, op Jezus en wat hij allemaal zegt. Maria absorbeert alle woorden van Jezus. Martha absorbeert alle lawaai en alle onnozele dingen die er omheen plaatsvinden. En ik heb een paar vragen voor jou vandaag. En mijn eerste vraag voor jou vandaag is. Is er te veel lawaai in jouw leven? Dat is mijn eerste vraag voor jou. Is er te veel lawaai in jouw leven? Want de reden dat velen van ons de stem van God niet horen... is simpelweg omdat wij te veel lawaai hebben. En door de... Door de overvloedige lawaai dat er is in onze maatschappij. In onze drukke maatschappij. In onze maatschappij dat op een hoog tempo is. En dat alles snel moet gebeuren. en Met een heleboel informatie. Er is zoveel lawaai. En we kunnen vaak de stem niet horen van God. We kunnen zijn fluister niet meer horen. Velen van ons weten niet meer hoe de stem van God klinkt. Vele van ons zijn het kwijtgeraakt, we, we horen het niet meer door alle lawaai dat er tussen ons en Jezus in zit. Vele van ons zitten in een positie waarbij we zeggen, ik hoor God niet. Heel veel mensen komen naar mij toe en zeggen, ik hoor God niet, ik weet niet wat hij zegt, ik weet niet wat hij wil. En dan vraag ik me af, maar hoeveel lawaai heb je om je heen dat je hem niet kan horen? Hoeveel lawaai heb je om je heen dat je Gods woord niet meer kan horen? Want hoe leuk en hoe schattig je ook bent, Gods woord en Gods stem kun je niet multitasken. Je kan niet multitasken met Gods woord en Gods stem. Het valt niet te multitasken. Ik weet, de vrouwen zeggen altijd: Van ja, ik kan niet multitasken. Dat is, dat is ten eerste: Ik kan niet multitasken. Mijn vrouw. Um, hoe gaan we dit zeggen? Mevrouw zegt het altijd: van ja, je kan toch wel twee dingen tegelijk. En ik kan het niet. Als er één, ik hoor één ding en één ding is het en niks meer. Ik kan niet meer dan twee dingen tegelijk aanhoren. En hoe, hoe, hoe, hoe graag we wel denken dat we dat kunnen, we kunnen Gods woord niet multitasken. Waarom zeg ik dit? Want je kan niet twee dingen, je kan niet en Gods woord en alle informatie dat je binnenkrijgt via je nu.nl en je Facebook en je Instagram en je, en, en je WhatsApp en die pling, pling en die zzz, zzz. Je kan niet en Gods woord en al die dingen tegelijk processeren. Je kan niet Gods woord en... En allerlei dingen om je heen, allebei beluisteren, allebei begrijpen, allebei bestuderen op hetzelfde moment. We zijn niet geschapen om twee inputs tegelijk te analyseren. Dat past niet, dat gaat niet in de mens. De mens kan niet twee dingen tegelijk absorberen, analyseren, begrijpen, bestuderen, um, um, beter ermee omgaan en om jou te garanderen voor degene die niet gelooft, degene die gelooft ja, ik kan wel twee dingen tegelijk luisteren voor degene die dat denken, vandaag heb ik een voorbeeld. Yes, ik wil dat je heel goed gaat focussen. Yes. Ik wil dat je beste multitasker jij hebben die er bestaat. Ik wil dat je gaat focussen. Ik heb een kleine geluid hier voor 20 seconden of zo. En ik wil dat je aan het einde mij vertelt wat deze mensen zeggen. In de tijd dat de rechters het volle tijd weer hier op met dit stoten, met hagen? Een man trok dan met zijn vrouw uit. en zijn het twee zonen mee. weg. Maar af en toe en is het is het dan is nog droog. En Om een tijd lang in de vlakte van Boa te, te zien. Gaan. Maar nu trekken er over de, naam de, van de man in die Melem. Die van zijn vrouw. En, die buien die trekken van west en zijn twee zonen heette een en in Kiljong. Oké. Wie kan mij een klein beetje vertellen wat? Zij deed zo, iemand weet iets. Eentje ging over het weer. En de ander? Nee. Ja. Dus, oké. Okay. Eentje ging over het weer. Een ander is de meneer die ik had gevonden en hij leest Roet voor. De Bijbelboek Rut. Dus eentje ging over het weer. En de ander leest Roet voor. Wie weet wat die ene meneer van Ruud heeft gezegd? Wie weet wat het weer is? Slecht, hè? Nederland. Maar dat is een voorspelling, hè? Dat is een voorspelling. Dat hebben we vorige week behandeld. Dus, van wat ik heb kunnen ervaren... Een kleine test, het is geen wetenschappelijke test. Van een kleine test wat ik heb kunnen ervaren hier... is dat wij niet twee dingen tegelijk kunnen processeren in onze gedachten. Het is of één, of de ander. Of, of, wat er gebeurt... Of, we weten ongeveer. Ongeveer het weer. Ongeveer ging het over roots. Ongeveer, ongeveer heb ik dat gehoord. Ongeveer heb ik dit gehoord. Ongeveer, en wat je krijgt wanneer je steeds gefocust bent met twee verschillende dingen... is dat je ongeveer antwoorden krijgt. Je krijgt ongeveer manier, ongeveer begrip... En het is dan een oppervlakkige manier van omgaan met Gods woord. En we hebben geen diepgang meer. En dat is mijn tweede vraag voor jou. Is er te weinig diepgang? Is er te weinig diepgang? Want we zijn zo gefocust met twee verschillende dingen. En, twee... en er is geen diepgang meer in ons leven. Want we weten ongeveer... Ik weet ongeveer... Ongeveer... Wat het allemaal inhoudt. Ik weet ongeveer wat God hier wil zeggen. Ik weet ongeveer over de Bijbel. Ongeveer. Hoe we weten ongeveer over de Bijbel? Ik weet nog steeds ongeveer over de Bijbel. Ongeveer. Ongeveer. En de christelijke scène vandaag, de christelijke, de christelijke, de christelijke milieu vandaag is een triest milieu. Het is een milieu zonder diepgang. Er is geen, geen diepgang. We, willen, we, we, we praten niet meer over... de dingen die het doen. We praten niet meer over het kruis. We, we praten niet meer over het bloed. We, we praten niet meer over de, we, op, de opstanding. We praten niet meer over de terugkeer van Jezus. We praten niet meer over berouw. We praten niet meer over zonde. Je, we gaan hel helemaal niet aanraken... We, we praten niet over dit. We praten niet over evangeliseren. We gaan niet evangeliseren. Iedereen gelooft wat hij of zij wil. En er is geen diepgang meer. Want we zijn zo gefocust met andere dingen. Dat er geen diepgang meer is in de christelijke scène. In de christelijk milieu. En dat is, er is één woord. Dat is triest. Dat is triest. Wanneer God zoveel informatie aan ons geeft. Maar we zijn bezig met andere informatie. We zijn bezig met de zzz, zzz, zzz, scrollen, scrollen, scrollen, scrollen. En je hebt scrollt half uur en je hebt nog niks gezien. <tiedertijd> ik hoop dat ik een paar amen krijg en geen ouw ouw. Dit heeft God op mijn hart gezet. We scrollen, we scrollen, we scrollen en, en er is geen diepgang. We scrollen langer dan dat we bidden. We scrollen langer dan dat we de Bijbel lezen. We zitten twee uur, zet je zo, voor een tv. Je zit voor een tv, maar je wil niet zitten aan de voet. Zal ik die afmaken? Je zit voor een tv, maar je kan niet twee uur zitten. En het vergt discipline. Het, ver, het christelijk leven vergt discipline. Het is gewoon zitten. Het is gewoon dat, die bijbel dat je hebt, gewoon open. Die app, het is een leuke app, open het. Het vergt discipline. Discipline. Het vergt, discipline. En er is geen diepgang meer. We willen niks, we willen niet evangeliseren. We, we willen niet gaan op de straat en mensen verkondigen. Jezus komt terug. Hoe is jouw leven? Hoe is jouw leven? Heb je een, zoals, zoals broeder Edward het altijd zegt. Heb je een relatie met Jezus? Heb je een relatie? Weet je wie Jezus is? Ik herinner mij tijden in mijn leven. Ik was jong en elke zaterdag ging ik naar de Haagse markt. In mijn eentje met een paar flyers. En ik ging uitdelen en ik ging debatteren met moslims. En praten met andere mensen en praten en praten. Waarom? Want de hel is echt. En de hemel is echt. En ik heb een taak. En ik wil niet een oppervlakkig leven leiden. Ja, Jezus, maar ook deze andere dingen. En, en andere dingen. Ja, Jezus, ja, Jezus is leuk. Het is, een, hmm, het is een theorie. Het is een mooie. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is echt. En als het echt is, dan heeft het consequenties voor jouw leven. En we leven in een drukke maatschappij, maar geen diepgang. Het is druk, druk. Iedereen is druk. Druk, druk, druk, druk. Dat horen we overal. Het is druk. Ik heb het druk. Maar geloof me. Ik had dit, deze week had ik het superdruk. Ik had een van de drukste weken van mijn leven. Het is druk. Het is druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk. Maar geen diepgang. En, en ik zat te bestuderen en ik dacht van, het is wel grappig, hè. Want drukte is een smoes alleen bij God. Maar bij ne nergens anders. Je gaat niet naar je vrouw en je zegt: oh baby, ik heb geen cadeau gehaald voor onze, voor onze anniversary, want ik had het druk. Je gaat niet naar je baas op werk en je zegt. Hé, hey baas, vandaag was ik hier van 8 tot 5, maar ik heb niks gedaan, want ik was druk. Je gaat niet naar school. Je gaat niet naar school en je zegt: "Oh leraar, ik lever het de volgende week in, want deze week was ik druk. Ik heb de deadline niet gehaald." Nee, het werkt nergens, maar op de een of andere manier denken we dat deze smoes wel bij God werkt. "God kent mijn hart. Ik heb het druk." Zijn je klaar voor deze serie? afgeleid en het heeft allemaal te maken met tijd en het is belangrijk om te weten het is belangrijk want dit is weg weg, weer weg gegaan, doei, weer weg weer weg Weer weg. Je krijgt het nooit meer terug. Je kan niks doen. Je kan, de, je kan geen tijdmachine uitvinden. Geloof me. Het is gewoon weg. Weg. Weg. En zodra je. En dit is een zeldzaam goed. Tijd is zeldzaam. En wanneer je te maken hebt met een zeldzaam goed. Dan moet je realiseren: wat heeft de prioriteit in mijn leven? Altijd wanneer iets zeldzaam is, geld. Dan moet je denken, oké, okay, van wat heeft prioriteit? Eerst huis, daarna de dit, en daarna energie, daarna dit, daarna dit. En daarna gaan we naar McDonald's als het lukt. Waarom? Het is zeldzaam goed. En met zeldzaam goed moet je werken met prioriteiten. En we hebben hier te maken met een Martha... dat de kans kon nemen om al deze... Met Jezus te zijn. Ze kon de tijd nemen om al deze momenten met Jezus te zijn. Maar ze koos, ze koos om bezig te zijn met andere dingen. Het is geen zonde, begrijp me niet verkeerd. Ik hoop dat je niet denkt dat ik zeg dat het zonde is. Het is geen zonde. Maar het is wel Zonde. Het is geen zonde. Het is geen scheiding van de heerlijkheid van God. Nee, nee. Het is geen zonde. Maar het is wel zonde. Het is wel een verspilling. Het is geen zonde. Het is niet dat je nu al... Oh, je, je, je, je, je wordt nu afgescheiden van de heerlijkheid van God. Martha was bezig met immoraliteit. En Martha was dronken in een andere kamer. Martha was um, met iemand aan het vechten. Nee, nee. Het is geen zonde. Maar het is wel zonde. Of niet? Is er niet een verspilling... Van, van energie. Een verspilling van tijd. Een verspilling van alle middelen dat God ons heeft gegeven. Wanneer we kiezen om bezig te zijn met andere dingen. Terwijl God daar is, hier is, in de kamer. Gescheiden van, van een mogelijkheid om diepgang en een prachtheid te, te ervaren met het woord van Jezus. Er is te weinig diepgang. Er is te weinig diepgang. En nu, en nu komt er iets belangrijks, want ik zat te lezen en ik dacht van oh Martha is afgeleid. Dat dacht ik. Martha is afgeleid. Dat is ook oh Martha is afgeleid, afgeleid, afgeleid. Oké. Okay. Uh, so Martha, is afgeleid. Uh, ik dacht Maria is gefocust, Martha is afgeleid. dat, dat, is, dat is toch wat je leest. Maria is gefocust. Marta is afgeleid. Maar, je te denken, Marta is ook gefocust. Maria is gefocust, maar Marta is ook gefocust. Want geloof me, Marta was gefocust in wat ze deed. Marta was gefocust in haar werk. Maria was gefocust aan de voeten van Christus. En nu hebben we Martha die komt naar Jezus. En die denkt: Jezus, Maria is afgeleid. Maria denkt: Martha is afgeleid. Wie heeft gelijk? Martha denkt: Maria zit afgeleid. Een vrouw die zit aan de voeten van de meester. Ik ben hier bezig. Ze is afgeleid. En we hebben Martha die bezig is. En we hebben. Sorry, wie had ik. En we hebben Maria die aan de voeten van Jezus zit. En die denkt: Van, ik ontvang zoveel. Martha is afgeleid. Allebei waren gefocust. Allebei dachten dat de andere afgeleid was. En, en, en wie is er nu echt afgeleid? De Bijbel zegt ons hier in mijn vertaling... en ik zat het te lezen in het Grieks. Niet dat ik Grieks kan lezen, maar soms pak je, ik, ik lezen, maar soms pak de woorden... om te bestuderen wat de woorden betekenen. En wanneer het hier zegt, Martha was druk... is eigenlijk het woord is afgeleid. En het woord afgeleid van het Grieks, wat het hier betekent is... Op hetzelfde moment. aan verschillende kanten getrokken te worden. Afgeleid. In het Grieks, in het originele. wanneer je zegt bij vers 40. maar Marten was druk bezig. in het originele is. op hetzelfde moment. aan velerlei kanten getrokken te worden. Oftewel iemand die zoveel dingen aan zijn of haar hoofd heeft. dat die persoon niet weet. wat er eerst moet gebeuren. En daarom is mijn derde vraag voor jou. En dat is heel belangrijk. En dat is mijn derde vraag voor jou. Zijn er te veel eerste plekken in jouw leven? En ik wil niet die de vragen. Die die met Fabio als kan. Zijn er te veel... En niet afgeleid raken. Ze gaan iets doen, maar niet afgeleid raken. Mijn vraag voor jou... Mijn derde vraag is... Zijn er te veel eerste plekken in jouw leven... Misschien identificeer je jezelf vandaag in Marta. En je maakt hetzelfde mee. Want soms heb je ambities. Soms heb je ambities in je leven. Je hebt ambities, toch? Iedereen heeft amb Wie heeft allemaal ambities? Oké, okay, je hebt ambities. Mm, maar je hebt ook social media, toch? Wie veel hebben social media? Oké, okay, je hebt social media ook. Maar je hebt ook... Hier heb je ook school... Of we hebben school, of we hebben school gehad. Of we willen meer bestuderen? Oké, okay, dat is minder handig. Maar... Oké. Okay. Je hebt ook school. Maar je hebt ook vrienden. Maar je hebt ook rust, hè? Rust is nodig. Je hebt ook rust, maar je hebt ook kerk. Het is tien uur s ochtends, je moet naar kerk. <laughs> je hebt ook kerk, je hebt ambitie. Oké. Okay. En je hebt ook werk. Want je moet naar werk, anders overleef je niet. Als. Als Marten niet zou koken, zou niemand eten. Je hebt ook werk. Je, je hebt ook werk. Je hebt familie en je hebt je relatie met Jezus. En de Bijbel, het woord hier dat gebruikt wordt, is het woord in het Grieks voor aan verschillende kanten getrokken te worden. En dat is vaak... Wat wij meemaken, want ik heb mijn ambities, maar ik moet ook naar school. Maar ik heb kerk. Maar ik, moet, ik heb ook mijn vrienden. Maar ik heb oh, social media, ik wil even op social media scrollen. Maar, maar, Jezus wacht op mij. Maar ik, ik moet ook rusten, ik moet even Netflix en even op vakantie. En ik moet, ik heb ook mijn familie. En wij leven, ik kan niet dansen, maar wij leven. Hoe, ik weet niet, ben ik alleen of... Lezen wij, leven wij vaak zo van... Hoe, is dat, hoe heet dat het spel? Twister? Twister. Yeah? Twister. Oké, okay, okay, ambities. Ah, ambities. Ma, ah, ah, mijn familie roept mij. Mijn kind. Oh, ah, mijn, mijn rust. Ik moet even rusten aan ah, mijn vrienden. Oh, oh, mijn werk. Maar even social media. Maar even school. Maar even... En, en, oh, aan Jezus, mijn relatie. Oh, eh. Aan allerlei kanten worden wij getrokken. En we zijn niet geroepen om ons leven te focussen op zoveel dingen. We zijn niet geroepen om uit elkaar getrokken te worden. En daarom, dat is de reden waarom wij in de meest depressieve, meest stressvolle, meest beangstigende, bezorgde tijdperk van de maatschappij, van, van, van, van de wereld, leven. Elk jaar is er meer stress, meer depressie, meer bezorgdheid, meer angst, want we hebben zoveel dingen om ons heen en we worden. Hé, hey, ik heb iets niet gezegd, er is nog een telefoon, maar jammer, maar die had jullie al erbij toegevoegd. Je hebt nog zoveel dingen en je wordt aan allerlei kanten getrokken en we zijn veel te, veel te veel te druk en veel te veel te afgeleid. En we maken het vaak zelf druk. En wanneer je te maken hebt met zoveel druk, dan kan je niks anders verwachten dan druk. Dus je hebt de druk, dan verwacht je ook druk. Er komt op een gegeven moment wanneer je zo druk bent. Ervaar je druk in je leven. Ik faal. Het gaat niet vooruit. De dingen lukken niet. Je ziet de frustratie van Marta komt naar boven. Heere Jezus. Nee, zijn niet eens Heere. Zei Heere, kunt u niet iets tegen Mar Maria zeggen? Waarom? De druk, de frustratie. De dingen lukken niet. En die persoon, en er is een druk. want Je wordt in allerlei kanten getrokken. En er is niemand om jou te helpen. Wat doe je op zo'n... Moment. En, ah, ah, en de gedachte is, want wat is het dat jullie denken? Ja, maar ik moet. Ik moet naar werk. En ik, ik moet familie. En ik moet school. En ik moet kerk. Ik moet rust. Ik moet Jezus. Ik moet vrienden. Ik moet social media. En alles moet. Alles lijkt op zo'n moment, lijkt alles belangrijk. En we leven een leven vol eerste plekken. Ik weet niet wat jouw eerste plek vandaag is hier. Ik weet niet wat jij hier ziet als jouw eerste plek. We leven vol eerste plekken. De school is eerste plek, maar werk is ook eerste plek en familie is eerste plek en dat is eerste, en dat is eerste en dat is eerste plek. En dat is eerste plek. Getrokken aan allerlei kanten. En, en het lukt ons niet. En het gaat maar niet vooruit. Je ziet geen succes. Je, je, je bent wel bezig. En misschien lopen de dingen wel. Maar je ervaart geen, geen rust. En ik wil je iets vandaag zeggen. En dit gaat zoveel van jullie bevrijden. Zoals het mij heeft bevrijd deze week. Toen ik deze tekst zat te lezen. Ik had een drukke week. Ik moest live groeps plannen. Ik moest een paar dingen voor de conferentie plannen. We gaan een... Een, we gaan liederen opnemen tijdens de New Life Conferentie. Dus ik moest een band begeleiden. Ik moest tijd doornemen met mijn vrouw. Ik moest dit doen. Ik, moest, ik had een drukke week. En terwijl ik deze tekst had te lezen, zat God met mij te praten. Want ik dacht van, oké, okay, dit is allemaal belangrijk. Alles is belangrijk. Alles wat, wat, wat ik heb is, is een prioriteit. Alles is, is belangrijk. Maar God heeft op mij gesproken. Heel, heel simpel in vers 42. Vers 42. Wat zegt Jezus hier? Eerste zin. Eerste zin. Eerste zin. Lees het hardop. Zeg het tot jezelf. Slechts één ding is nodig. Slechts één. Zeg het nog een keer, slechts. Slechts één ding is nodig. En, de, en, en, en wat zegt hij? Maria heeft het goede deel uitgekozen. En wat ik jou vandaag wil zeggen... is dat er slechts één ding nodig is in jouw leven. Er is maar één ding nodig. Er is maar één ding dat jij nog. En natuurlijk, wat ik ga zeggen gaat in tegen alles wat je hebt meegekregen van je maatschappij. Van je, van je opvoeding, van je manier van denken. Van, van hoe de wereld in elkaar zit. Ik weet, het is tegen de, de systeem in. Maar ik wil je zeggen, alleen één ding is nodig. Zoals, zoals uh, op school zeiden, niks moet, alles mag. Slechts één ding is nodig. En dat is, wat denken we, van alles wat hier staat? Jezus. Oh, wauw. Wauw. Dus wat is nodig? Jezus. Slechts één ding is nodig. Eén ding is nodig. Jezus. En natuurlijk zeg je mij, ja, leuk pastor, maar uh, ik ga niet de hele dag zitten, Bijbel lezen en bidden. Dat is niet wat ik zeg, als je dat denkt. Dan heb je de hele preek verkeerd begrepen. Dat is niet wat ik zeg. Ik wil met jullie lezen in Matthäus. Matthäus 6. Matthäus 6 vers 31 en 34. En dan ga ik afsluiten met een laatste vraag. Matthäus 6 vers 31 tot en met 34. Wat zegt hij?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 Het koninkrijk. Slechts één ding is nodig. Maar zoek eerst het koninkrijk. Maar slechts één ding is nodig. Zoek eerst het koninkrijk. Maar slechts één ding. Waar moet ik beginnen? Is dat niet de titel van vandaag? Waar moet ik beginnen? Slechts één ding is nodig. Zoek eerst... het koninkrijk van God. En de rest... de rest... zal vanzelf goedkomen. Want wat was, er, wat was er aan de hand? Martha was bezig... voor Jezus. En dat, dat, dat is vaak een gevaar... ook voor wij die werken in de kerk. Dat we niet te veel voor de kerk... en voor mensen en voor Jezus. Maar Maria was met Jezus... En dat is het verschil. Martha was afgeleid voor en bezig voor Jezus. Maria was daar met Jezus. Zoek eerst het koninkrijk En wat jij behoort... en, en mijn, mijn, mijn, mijn vraag voor jou is... en dat is omdat wij te veel bezig zijn met andere dingen... Ja? we zijn zo erg bezig met andere dingen... we raken gestresst. Natuurlijk raken we gestrest. Er is te veel informatie. Te veel Google. Te veel nu.nl. Weer iets over Noord-Korea. En weer weet je wat je, je vriend heeft gegeten. Oké, okay, spaghetti met kaas. Spaghetti zonder kaas. Spaghetti met gehaktballen. En dan weet je, het is te veel informatie. Te veel dingen. Dat we bezig zijn. En natuurlijk is er stress. Natuurlijk. Waarom? Want we zijn bezig met allerlei andere dingen. Maar zoek eerst. Het koninkrijk van God en wat wij... En, en, en, en hoe, hoe weet ik... Dat is mijn laatste vraag. Hoe weet ik of ik afgeleid ben? Dan is mijn vraag voor jou. Ben je bezorgd? Heb je stress? Ben je bezorgd? Heb je stress? Dan weet je of je afgeleid bent. Want Maria was in een rust... aan de voeten van Jezus. Geloof me, ik had deze week een beetje stress... Nee, ik had stress. Oké, okay, Ik had heel veel stress. Mijn vrouw weet het. Ik was heel, heel veel druk, heel veel druk, heel veel stress. En ik dacht, en dacht van, hey, come on Lee, doe normaal. Ik ging gewoon bidden. en ik ging praten met Jezus. Ik zeg, Jezus, we zijn samen hierin. Ik bid anders dan jullie bidden misschien. <laughs> nee, ik weet zeg, Jezus, we zijn samen hierin. Help mij. En ik, ik vader dat de... Rust. De bezorgdheid is wanneer je bezig bent met andere dingen en je laat Jezus hier. En je bent zo zo en ambities en dit en dat en dat en dat. Maar wat Jezus voor ons verwacht is, oké, okay, maar je doet wel heel veel dingen, maar wanneer ga je dingen met mij doen? En nu ga je met Jezus, ga je naar je familie. En omdat je met God bent, dat is een leuke quote van mijn vrouw, zij vindt het altijd leuk. Doe je best, God doet de rest. Zoek eerst het koninkrijk van God en het rest zal jou gegeven worden. En succes is niet hoeveel jij kan doen, succes is hoeveel jij toelaat om Jezus door jou heen te laten doen. My God. Ik hoop dat ik een paar mensen heb bevrijd vandaag van een paar stressvolle ketenen. Met Jezus. En nu, en nu in plaats dat je Jezus ziet als een ander ding. Oh, ik moet een goede christen zijn. Dat is ook stressvol. Ik moet een goede christen zijn. Daar ervaar je ook stress. Ik moet, goed, ik moet bidden. Oh, ik heb vandaag weer niet gebeden. Wat een stress. Ik heb vandaag weer het woord niet gelezen. Weer stress. En, en, en dat is een stress. Boven alle stressen. Oh, ik ga, oh, ben ik wel gered. Waarom? Want je bent niet bezig. Je bent niet bezig met Jezus. En de, en de manier hoe wij... Gefocust kunnen blijven. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Okay, okay, ik ga afsluiten. De manier hoe wij gefocust kunnen blijven. Is door Jezus niet te zien als een van de opties. Een van de dingen die er hier zijn. Een van de andere stressen. Maar ik neem Jezus. En ik heb een relationele sfeer met Jezus. En binnen die relationele sfeer. Dat ik heb met Jezus. Aan zijn voeten. Neem ik tijd. En doe ik wat ik moet doen. Met Jezus. Zoek Jezus. Eerst het koning. Slechts één ding is nodig. Waar moet ik beginnen? Bij Jezus. Bij Jezus. Bij Jezus. Bij Jezus. Bij Jezus. Bij Jezus. Begin bij Jezus. Geloof me, je, je kan overal, je kan werk beginnen, want je focus is misschien geld en dit en dat. Maar het zal je niet helpen. Je kan zelfs heel veel doen voor je familie. Je kan zelf heel veel doen voor je familie. Maar als je niet Jezus, je begint bij Jezus... dan ben je gewoon een goede man, een goede papa. Maar... of misschien ben je echt goed in school... en het is goed, geweldig, ga ervoor. Je hebt de beste cijfers, maar waar is Jezus? Je hebt rust. Sommigen van ons hebben te veel rust... Waar is Jezus? Vrienden, maar waar is Jezus? Social media, waar is Jezus? Ambities, maar waar is Jezus? Jezus is niet een andere kant dat getrokken wordt. Jezus is wat jij hebt. De sfeer, de relatie dat je moet hebben met Hem. En met Hem zal al het andere. De Bijbel zegt, al het andere zal gegeven worden. Wees niet bezorgd. Als je met Jezus bent, chill. Chill, chill, chill, chill. Relax. laten wij niet afgeleid zijn en afgeleid raken. Door de dingen die belangrijk zijn, maar die zijn niet het allerbelangrijkste. Yes, die zijn belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Mis dit niet, want als je dit niet mis, zul je een slecht leven leiden. Echt van slecht van, de dingen gaan niet, het lukt niet, je hebt geen rust. Jezus, maar die wil niet helpen. En en en. Je zegt, Marta, Marta, slechts één ding. Is nodig. Laten we opstaan.